Shabbat shalom, lieve mensen. Blij dat ik weer hier mag staan, op deze Shabbat. Ik dacht, ik zal het een beetje makkelijk doen op deze dag. Ik zal het niet te, al te ingewikkeld maken. Er zijn al genoeg die dat doen eigenlijk. Weet u, laten we maar beginnen met het boekje Lucas te lezen, Lucas 5 vers 27. Het thema voor vandaag is het woord van God verandert mij. Vaak hoor ik dat God mensen verandert, maar ik ga het anders zeggen. Het woord van God verandert mij. Hij verandert niet u, hij verandert mij. Ik heb het ook nooit anders gezien. 27 En daarna vertrok hij en zag een tollernaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten. En hij zeide tot hem, tot Levi: Volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Jezua. En Levi richtte een grote maaltijd voor Jezua. In zijn huis en er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hem aan tafel waren. En de fariseeën en de schriftgeleerden om, en hun schriftgeleerden moorden tegen zijn discipelen en zeiden. Waarom eet en drink gij met tollenaars en zondaars? En Yeshua antwoordde en zeide tot hen. Zij... Die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar zij die ziek zijn. En ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Tot zover. Ik zal het dadelijk overnieuw lezen. Maar ik vond het een heel mooi verhaal: dat Yeshua, die liep naar Levi toe, en hij zit daar in een tolhuis. En hij zegt: Volg mij. En Levi laat alles achter. En die volgde Yeshua. Hij kwam thuis. Hij geeft een heel groot feest. Heel wat mensen uitgenodigd. Daar waren zijn collega's en zijn vrienden om hem heen. En de die hebben daar kritiek op. Waarom eet je nou eigenlijk met zondaars en tollenaars? En dan zegt Yeshua: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Let wel, als je dit gaat lezen, er zit overal een ondertoon van Yeshua. Je moet, je, je moet het lezen. En ik weet dat u beter kan dan ik. Maar ik hoor hier dus een, een vreselijke ondertoon, alsof die fariseeërs geen zieken zijn. Ergens staat er ook geschreven dat Yeshua vertelt een verhaal. Een man, die was aan het graven en er vond een schat. En toen hij die schat gevonden had, toen heeft hij die, die schat weer terug begraven... Hij is naar huis gegaan. Hij heeft alles wat hij had verkocht... ...te gelden gemaakt. En hij is terug gegaan. En hij heeft de schat... ...met de akker eromheen gekocht. Wat fantastisch. Wat mooi. Ik vond het altijd zo'n hele mooie voorbeeld. Maar hoe is het dan eigenlijk met mij vergaan? Ik wil mezelf maar als voorbeeld nemen. Maar dan stoot ik niemand voor de voeten... Hoe is het met mij gegaan? Louis, hoe is het met jou vergaan? Toen je tot bekering kwam. Wel, dat kan ik nog vertellen als de dag van gisteren. Het was jaren geleden. Ik liep echt met de ziel onder mijn arm met mijn moeder thuis. En mijn moeder die zag het al aan. Die zegt van, nou... Weet je wat jouw probleem is, zegt ze? Je mist de zegen van God. Zegen, wat, wat nou zegen? <laughs> ik heb alles... Maar dat is wat ik altijd kan zeggen. Ik heb er hard voor gewerkt, maar ik heb ook alles. Komt niets tekort. Hij zei, maar je, je mist de zegen van God. En fijn, zij woonde daar alleen. En ik leunde zo'n beetje tegen haar boekenkast. Met al die boeken. En ik pak een bijbeltje. En ik las een oude advertentie. Dat heb ik later genoemd. Als iemand mij mee wil lezen, dan staat in Matthäus. Matthäus 11. Dat vergeet ik dan nooit meer. Vers 28. En dan staat er geschreven. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Ik dacht, ja, ik ben vermoeid. Ik heb mijn leven drie maal opgebouwd. En eigenlijk dreigt dat wel weer fout te gaan. Dus het kwam eigenlijk een klein beetje als geroepen. En toen ik naar huis ging, toen dacht ik: ik zoek even een Bijbeltje op. Misschien heb ik er nog wel eentje. Jaren geen Bijbel meer gelezen, wel dertig jaar. Ik kon er toch nog eentje vinden. En ik las weer het. Dat stukje, ik denk, ja, dat is. Ah, ik denk dat ik dit moet doen. Maar ik bedoel, als je drie maal je leven hebt opgebouwd, en het gaat dan weer gewoon verkeerd, dan kan je dat gewoon niet. Want je bent gewoon niet in staat. Want overal waar je aankomt, dat gaat kapot. En misschien heeft mijn moeder wel gelijk. Maar het mooie van alles is, met deze advertentie, die nu 2000 jaar oud is. Is eigenlijk nog veel ouder. Jeremia 6, vers 16. staat in dezelfde advertentie ook. Zo zegt de Heere, ga staan aan de wegen. en ziet en vraag naar de oude paden. waar toch de goede weg is. opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij willen niet gaan. Het volk Israël had heel veel problemen, net zoveel als ik toen. Maar zij willen niet gaan. Als u dit hele verhaal gaat lezen over het volk, het is gigantisch groot probleem. Dat kan een mens zelf dus niet oplossen. Dus ik gaf me over. Ik bel mijn moeder op. Ik zei: ik ga met je mee naar de kerk. Zij blij, ik blij. En wij zijn samen gegaan. Ik heb haar opgehaald. En dat was leuk. dan kwam toen meneer, meneer Verdouw kom ik tegen en de familie. Dat was ook leuk. Maar goed, ik vind het, ik vind het wel een leuke, leukere uitdaging. Maar dan staat er ook in dat ik dus rust zal vinden voor mijn ziel. En dat ik ook nog moet leren. Nou, dat wil ik dan ook. Maar dat gaat niet zo makkelijk zoals bij Levi. Bij Levi is het zo dat hij gewoon Yeshua volgt. En hij liet alles achter. Dan vraag ik me af, heb ik dat ook gedaan eigenlijk? Heb ik inderdaad alles achtergelaten? Of heb ik niet een klein beetje voor mezelf meegenomen? Weet u, eigenlijk wil ik dit allemaal niet vertellen. Echt niet. Maar om de gemeente te leren naar de fouten die ik gemaakt heb wil ik dat graag vertellen. Ik had geen problemen om, om de Shabbat te vieren. Echt niet. Want ik wist gewoon de Shabbat is de dag van de Heer. De volgende dag ben ik naar, de, naar, mijn, naar mijn werkgever toe gegaan en ik zei tegen hem... vanaf heden werk ik nooit meer op Shabbat. Hoop problemen opgeleverd. Met mijn eigen kind, Met zijn collega's. Ik wil wel op zondag werken... maar niet meer op Shabbat. Mijn zoon zegt... nog geef me de sleutel maar. Dan ga ik ze wel draaien, die zaak. En dan kom jij op zondag. Ik zei nee, sorry. Dat kan ik niet doen. Dat kan ik niet maken. Ik heb de slaag gesloten op Shabbat. Helemaal geen probleem. Ik heb ook geen probleem om een tiende van mijn, van mijn inkomen af te staan. Want ik wist dat het van hem was. Ik wil gewoon mijn leven omgooien. Ik wil het anders doen. Want ik ben daartoe niet in staat. Ik kan het gewoon niet. Ik heb het al drie keer geprobeerd. Het gaat dus nu weer fout. Al fijn. Iedere woensdag een bijbelcursus kon ik lekker praten maar hij wist een hele hoop hij wist alles ik heb nergens problemen mee het is goed ja, dat, ik wil de Heer dienen ja, natuurlijk helemaal geen probleem en op een gegeven moment komt er een, een, een thema over vergeving oh ja, ook geen probleem ik had helemaal geen probleem met die vergeving dacht ik ik had het verhaaltje verteld. De eerste dag dat ik bij ze thuis kwam. En ze hebben alles gehoord. Ze weten ook hoe, wat, er, wat het probleem met mij is. Omdat ik mijn mond heb geopend. Ik had een probleem met mijn vader. Met mijn eigen vader. En eigenlijk vond ik het rechtvaardig. Dat ik boos ben. Dat ik kwaad ben. Dat ik teleurgesteld ben op hem. Ik ben gewoon zeer teleurgesteld. Wat door hem toedoen. doen ben ik beland in het leven die ik nu leef. Als hij het allemaal had gedaan zoals, het, zoals die hoort te doen... had deze jongen nooit hoeven te werken. Mijn vader was rijk. Hij is miljonair. Alleen heb ik het verbras. Ik heb weinig school gehad. Overal waar ik, te, waar, waar ik naartoe ga, stuiter ik tegen problemen aan. Want je hebt totaal geen papieren, geen diploma's, helemaal niets. Je bent eigenlijk maar dom... Je mag hard werken, je verdient gewoon heel weinig. En op een gegeven moment denk je van, nou ik doe het maar met overwerken. Want dan verdien ik steeds meer geld. Nou, door het overwerken, dan stort je hele koninkrijk thuis in elkaar. Want je bent niet thuis. En nou ja, omdat je dan toch wel een beetje geld hebt, denk je van, nou, stoor ik maar met mijn geld. Maakt niet uit. Hier heb je nog een auto. Is ook allemaal goed. Geen probleem. Maar je bouwt niks op. Je maakt alles kapot. En toen kwam dat probleem dat ik mijn vader moet vergeven. Voor die fouten die hij gemaakt heeft. Hij heeft mijn leven weggenomen. Ik kan hem niet vergeven. En vergeving was bij mij altijd zo. Dan moet je voor kruipen. En dan zal ik nog even zien hoe dat, of ik je wel kan vergeven. Want sommige dingen zijn gewoon bizar, heel erg. Maar mijn vader heeft het heel erg bon gemaakt met me. Echt waar, die verhalen passen niet in uw leven, dat weet ik wel 100% zeker. Ik haat hem. En daar leef ik mee. Ik leef met een wrok in mijn hart. Het is zodanig verankerd dat je met een bijtel er niet uitslaat en een hamer. En dan zegt deze broeder tegen mij: je moet hem vergeven. Nou, hij had een magazijn van teksten. Dat wil u niet weten. Die laat het u zomaar uit. Weet u? En dan nog. Zegt hij. Zo spreekt de Heer. Nou. Ik kan alleen maar boos worden. Ik kan alleen maar boos worden. Ik heb niks gezegd. Maar ik was boos. En teleurgesteld En verdrietig. En uh, ik ben naar huis gegaan. En de volgende keer kwam ik weer. En ja. Dat is een thema. Vergeven. Dat zal ik nooit vergeten. Maar ik ga al die teksten niet meer voor u halen. Ik wil er wel eentje voor halen. En dat dat heeft me een beetje aan het denken gebracht. En dat zat in Matthäus 6. U kent u ken het gebed dat onze vader. Dat kennen we allemaal. En als u Matthäus 6 vers 12 leest. Dan zit u. En vergeef onze schulden. En gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is dan als je niet gaat bidden. Vaak het gebed die je bidt. Maar. Dat las hij niet. Hij las dus vers, vers 14. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeef. Zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij die mensen niet vergeeft, Zal ook uw hemelse vader uw overtredingen niet vergeven. Ik werd er eigenlijk stil van. Ik had het gevecht in me tegen mezelf ik was op dat moment een tegenstander van mijn vader god in de hemel ik wist toen niet dat ik het niet kon winnen van hem, dat wist ik niet ik was in staat om al mijn bijbeltjes weg te gooien want ik heb het wel een beetje gehad zo maar de volgende week, dus het was bijna shabbat en uh, ik bracht mijn moeder ergens heen en toen ik haar naar huis wil brengen toen kwam mijn moeder met mij in gesprek want deze shabbat die aankomt is de dertiende shabbat en dan hebben we het avondmaal en de voetwassing en ze zei tegen mij weet je eigenlijk ga je niet eens meedoen met het, de voetwassing en het avondmaal want je hebt, het, je hebt het met je vader nog niet in orde gemaakt. maar alles waren gescheiden. Ik heb twee uur in die auto gezeten met haar. En eigenlijk waren we heel lang stil. Er waren geen woorden om te spreken. Want ja, wat moet je? En ik zou graag wel het avond mee willen doen, maar dat gaat niet. En ik vond dat ik gewoon rechtvaardig handel, dat ik recht, rechtvaardig ben... Het is mij aangedaan. Hij heeft mij een fout gedaan. Ik hem niet. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik snap er helemaal niets van. En eigenlijk probeert broeder Verdouw me altijd te zeggen vergeef het nou. Hij krijgt een, krijg een beetje hulp. van: Laat los, dan zal je losgelaten worden. Enfin, die, die, die, die teksten die kent u allemaal. Nee, dat kan ik niet. Ik heb nog iemand gebeld uit de gemeente. Die is bij me gekomen. We hebben eigenlijk over andere dingen gesproken. Niet meer daarover. Hij is weer weggegaan. En eigenlijk ben ik in mijn auto gestapt. Ben ik naar mijn vader toegegaan. Ik heb met hem in orde gemaakt. Ik heb alles gezegd wat ik wil zeggen. En ik zei. Ik, heb je, ik vergeef je. Ik denk dat het, het ergste is. Het ergste. En het moeilijkste. Daad die een mens moet doen. Zijn vijand vergeven. Want anders kan je niet verder. We kunnen de Shabbat vieren. We kunnen de feesten vieren. Maar we worden daardoor niet behouden. Amen. We worden niet behouden doordat we dat doen. Maar als je je naasten niet lief hebt... kom je gewoon nooit in het Koninkrijk van God. En wij maar altijd bidden... Althans ik. Ja, dat mijn vader zal veranderen. Mijn vader is nooit veranderd. Hij is nooit veranderd. Ik had goede relatie met hem tot zijn dood. Maar je vijand vergeven. Je vijand lief hebben. Is o oh zo moeilijk. Maar je kan soms. Een vlog hebben. Die rechtvaardig is. En dan denk je. Dat je dat gewoon kan houden. Je komt dus niet verder. Je zit gewoon. Je, je komt vast te zitten. Er is geen rechtvaardige wrok. Leer van mij. Dat is wat hij zegt. Ga geheel anders. Ga je Yeshua leren kennen. Als wij dat dus niet gehad hebben. Kunnen we dat gewoon niet weten. Ik heb Yeshua nooit. Ik heb Yeshua nooit. Hebben leren kennen. Als ik dus niet. Die stap heb gemaakt. Ik moest die stap maken om naar mijn vader toe te gaan. Om hem te vergeven voor al die ellende die hij mij veroorzaakt heeft. Die hij nooit meer goed kan maken. Naderhand kom ik nog heel veel van die verhalen tegen. Ja, dat, dat ook Yeshua zoveel heeft vergeven. Die wij niet terug kunnen betalen. Hij heeft het met zijn bloed betaald. Hij heeft alle goede dingen gedaan. Maar... Die wrok die in je zit, dat stond echt in de weg. Om een, een leven te leiden die, die wat we nu noemen shalom. We kunnen die shalom dus nooit bereiken wanneer we dus een rechtvaardige wrok in onze hart vasthouden. Echt waar. Ik weet, ik heb een tante die stapt nooit in een Toyota. Omdat ze in het kam heeft gezeten bij de Japanners in de Japanse tijd. Echt waar. Toen Hirohito hier in Nederland is geweest in Den Haag. Was ze daar in Den Haag aan het demonstreren. Was een oude vrouw tegen de tachtig. Ze wilde niks mee te maken. Alles wat Japans is. Het dat, dat, dat, dat kan allemaal zijn. Het kan je vader zijn. Het kan de Japanners zijn. Het kan de Duitsers zijn. Het kan, kan je eigen vrouw zijn. Het, het kan iedereen zijn. Het kwaad zit nog alleen maar in ons. Maar gij geheel anders. We hebben het gevecht. Tegen onszelf overwonnen. Ik heb mezelf overwonnen. Ik ben meer dan overwinnaar worden. Ik heb het gevecht aangegaan. En ik ben daar uitgestapt. Ik heb geluisterd naar wat hij zegt. En niet mijn gerechtigheid. Maar zijn gerechtigheid. Hoe pijnlijk het ook mag zijn. Ik ben er sterker uitgekomen. Daarom sta ik hier. Anders was ik al enkele malen weggegaan. Zo moeilijk is het. Om te luisteren wat onze vader van ons vraagt. We moeten allemaal soms wel zo'n stap maken. Soms denken we dat je een richting bepaalt in je leven. Dat je succes mag boeken en het loopt gewoon anders. Het loopt gewoon anders. Sommige dingen lopen op een manier dat je van, hij bestaat gewoon niet. Nee, hij kan je niet zegenen. Want je hebt nog steeds een wrok in je hart. Je luistert niet naar me. Je doet niet wat ik zeg. Daarom top je zo in je leven. Dus die rechtvaardige brok. Dat moeten we dan weggooien. Het woord van God verandert mij. En niemand anders. God verandert mij. Vechten tegen jezelf als een overwinnaar komen. Dat is het motto van het christendom. Er is helemaal niet... Er bestaat ook geen andere geloof die evenaart aan het geloof die wij geloven. Dat is er echt niet. Als we naar Lucas 6 gaan, dan staat er bij mij boven een kopje, vers 27, de wet der liefde. Maar tot u die mij hoort, zeg ik, heb uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegen wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat er iemand op uw wang. Keer hem dan ook de andere toe. Neem iemand uw mantel af. Laat hem dan ook uw hem nemen. Vraag iemand iets van u. Geef het hem. Neem iemand het uwe. Vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doet. Doet gij het evenzo. Indien gij lief hebt, die u lief hebben, wat heb gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief, die hem lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat heb gij voor? Ook de zondaars doen dat. Wij hebben niet eens een streepje voor. Want wij zijn gelijk aan de zondaars, zegt hij hier. Als wij alleen maar lief hebben. Diegene die mij liefheb. Er is geen verschil. Of je nou Yeshua kent of niet. Dat maakt helemaal niets uit. We moeten de mensen liefhebben die ons kwaad gedaan hebben. Het is makkelijk gezegd, dan gedaan. Iedere keer opnieuw is dat een uitdaging voor de mens. Want van nature zijn we dat niet. We moeten het alle tijden moeten we opnieuw leren. Als iemand je lelijk aandoet... kwaad doet... kwaad over je spreekt... denk even goed na aan de, aan de woorden die Yeshua gesproken hebt. Reageer je precies hetzelfde... dan kan je beter zeggen... van: dan hoor ik dus niet bij hem... niet bij Yeshua. Want ik ben precies hetzelfde als de rest. Want ik word ook kwaad op die mensen. Of misschien krijgen ze nog een pak slaag. Als ze dit doen... dan denk ik van... oh, hebben we me slaan. Pang. Net zo snel... Maar wij zijn geheel anders, we hebben Yeshua leren kennen. Hij zegt, maar ik zeg u. Hij heeft dingen veranderd. Hij heeft, in het Nieuwe Testament heeft hij alle dingen veranderd. Althans, niet alle, maar vele dingen heeft hij veranderd. In het Oude Testament lezen we dat niet, dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dat staat er echt niet in. Maar wel in dit Nieuwe Verbond. Daarom is het heel goed om deze woorden ook goed te kennen. We kunnen soms blind zijn voor, voor, de, voor de eenvoudige dingen. Wees geen tegenstander. Moeten we niet willen. Zeker naarmate onze kennis vermeerdert, ...mogen we daar zeker rekening mee houden. Als er problemen zijn... ...als u dingen niet, niet, niet voor elkaar krijgt... ...bespreek dat. Bespreek dat en los dat op zoals de Heer dat wil... Want er is geen andere weg. Ik heb natuurlijk ook nog een A-oplossing, B-oplossing, en C-oplossing. Maar dat zijn dan mijn oplossingen. Maar zoals Yeshua dat wil. Dat is de oplossing. En niet anders. Dus er is maar één weg die we gaan moeten. En niet meer. Waag voor je tong. Waag voor je tong. Ook zo'n belangrijk iets. Ook al is het al heel lang geleden. Spreek geen kwaad over de ander. Want... Er kan geen zoutwater en zoetwater uit één bron komen. Het bron is ons hart. Want het verontreinigt ons namelijk. Al dat spreken wat, wat kwaad is. Wat smaad is. Maakt niet uit over wie dat is. Moeten we gewoon niet mee willen doen. Dat moeten we verafschuwen. Dat, dat, daar moeten we geen deel aan hebben. Aan al die Aan al die praatjes. Van wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mensen en niet wat erin komt. We gaan terug naar Lucas 5, vers 33. Doch zij zeiden tot Yeshua, de discipelen van Johannes, de discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen hun gebeden en zo ook die der Farizeeën, Maar die van u eten en drinken. Yeshua zeide tot hem, Kun jij soms gasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Doch er zullen andere dagen komen, en wanneer de bruidegom van hem weggenomen is, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hem. Hoor goed. Niemand scheurt een lap en nieuw kledingstuk af, om die op een oude kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet jonge wijn in oude zakken. Anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren. Want jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. En niemand die het oude gedronken heeft, wil jongen. Want hij zegt, de oude is voortreffelijk. Je kan bijna nooit een mens veranderen. Eigenlijk helemaal niet. Wat Yeshua hier zegt, dat zullen de Farizeeën wel amen gezegd hebben. Het gaat over hun. De oude dingen die ik geleerd heb, die kan ik heel moeilijk overboord gooien. Echt waar. Maar dat heb ik nou helemaal zo geleerd. Dat past gewoon in mijn, in mijn systeem. Het is goed. Het is vertrouwd. Het is leuk. Maar op een gegeven moment komen er nieuwe dingen. Dan hebben we daar problemen mee. Als Yeshua hier zegt, in vers 31... En Yeshua zei antwoorden en zeide tot hem, zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Alsof de Farizeeën geen zieken zijn. Hoor je dat toontje? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Sommigen zijn al rechtvaardig, of doen rechtvaardig, of weten het al. Die mensen, die kan je niets meer leren. Gaat gewoon niet. Met de beste wil van de wereld zal het niet lukken. God verandert mij. Als ik toegang biedt, Als ik die wijsheid heb. Dat als ik tegenstribbelt, Dat ik eigenlijk de Satan ben. Dat ik beter weet. Dat het tegen mijn maker tekeer gaat. Want je hebt het niet goed gedaan. Ze hoort het niet. Het is oneerlijk. Geef gewoon op lieve mensen. Want hij bedoelt het echt allemaal goed voor ons. Wij we weten niet beter als dat onze vader, onze mager, weet hoe we in elkaar zitten. We komen niet, niets meer achter als dat we nu al weten, als we, als we zijn toegang blokkeren. Je kan ook niets meer leren dan dat we nu weten. Waarom? We weten beter. En dat moeten we niet. Zo moet het gewoon niet. Zo hoort het gewoon niet. Iedereen ziet de tollenaars als zondaars, althans de Farizeeën in die tijd. Iedereen heeft een hekel aan een politieagent. of aan een belastingambtenaar. Dat is vandaag nog steeds hetzelfde. Daar hebben we allemaal last van. Maar zij worden ook alleen maar gestuurd. Maar zij reageren toch makkelijker. Veel makkelijker als dat de fariseeën deden. Je kan daar gewoon iets moois vertellen. En de mensen gaan naar huis. En die, die, die vertelt het aan de mensen om hem heen. Wat ik nou ben tegengekomen, zegt. Je wil het niet geloven. Het is totaal anders. Die pakken het makkelijker op van je. Als dat de mensen die al zoveel weten. Maar die kun je niks meer leren. Totdat ze zelf overgeven: Hier ben ik hier aan uw voeten. Maar dan kan hij maken, dan kan hij je kneden. Dan kan hij je kneden, kan hij die, die maken zoals hij zijn zoon Yeshua heeft gemaakt. Want die kant moeten we op. Gij geheel anders. Het kwaad zit in me. Ik heb, ik, ik heb Johan nog gezegd. In mij zit een draak. Als je mij maar blijft knijpen en knijpen en knijpen. Dan komt die draak omhoog. Maar het is aan mij om te zeggen draak. Blijf je slapen daarin binnen? Ik moet do doen wat Yeshua tegen mij zegt. Wat ik moet doen. En deze uitdaging blijf ik gewoon houden. Totdat ik van de, van de boom des levens ga eten met Yeshua. En dat maken we alleen maar mee als we overwinnaars zijn. Wie overwin, zal met mij een maaltijd hebben in het nieuwe Jeruzalem. Amen.